Laten wij samen bidden. Heer onze God, wat is dat vaak de beleving van, van ons hart dat die roep om genade? Wat we mochten zingen met elkaar voor de dienst uit psalm 123. En je lof op u, God drie enig. Zo vaak dicht bij elkaar liggen. Aan de ene kant die roep, o God. Schenk uw genade. Want daar moet ik het van hebben. Van moment tot moment. En die andere kant. Die lof die u verdient. Omdat wij zo bedoeld zijn en zo geschapen zijn. Om samen hier en thuis bij de kerktelefoon uw lof te verheffen. En heren, dat is nou iets wat ons niet komt aanwaaien. Dat zijn ook geen dingen waarmee we op de wereld komen. Maar dat zijn nou. Dingen die we hier leren, in het beademingscentrum van uw heilige geest. En daarom zijn we ook hier naartoe gekomen, bewust of onbewust, om van u te leren. Bij een opengeslagen kans. Want heren, dat is toch een kenmerk van het christenleven, dat gij leerlingen maakt en dat gij ze ook zo houdt. Leerlingen van de Heilige Schrift die u leert buigen voor u en voor uw Zoon de Heer Jezus Christus en voor uw genade en zoveel meer wat gij leert. Heren we danken u dat u ons vanmorgen hebt samengebracht in uw huis en dat wij mochten horen hoe dat evangelie is gekomen in ons werelddeel. En als we dan, wellicht ook dat hoofdstuk thuis nog eens hebben doorgelezen, dan lazen we daar ook van een Lydia, die zo in de stilte zat bij de rivier, die, ja heren, model staat voor een bekering, zoals u dat in de regel doet. En zij hoorde naar wat Paulus sprak. En zo kwam u bij haar binnen. En zo bracht u alles mee en zo ruimt u alle weerstanden op en heren u bent nog diezelfde God en zo doet u dat vandaag nog, wil het dan vanavond ook doen. Dat wij zo in de stilte horen wat u te zeggen hebt en daarom komen we ook bidden om de leiding van uw geest, om de werking van uw geest, want daar kunnen we niet zonder op de preeksel niet, eronder ook niet, niemand niet. Heren, wil die schenken? Wil die schenken? Help ons in het spreken, help ons in het luisteren, opdat we ons zalig zullen horen. Voor het eerst, het is voor u niet te groot om het, om het te geven. Breid vanavond uw koninkrijk uit, maar ook weer opnieuw tot onze verwondering. Neem ons dan genadig onder handen. Iedereen, ons allemaal en maak het goed met uzelf. Als we dat geloof en de beleidenis van uw woord terugvinden in dat aloude leerboekje. Als we dat met elkaar mogen opslaan om van daaruit ook meer en meer te ontdekken. Kijk, hier staat dat nou wat onze vaderen hebben beleden. Here, geef ons een rijk gezegend uur... dat wij vol zijn van uw geest. Here, breid uw koninkrijk uit hier in Hasselt... in de wijde omgeving, in ons land, wereldwijd. Zegen dat werk ook. Zijn vele mensen die zich daar voor in mogen zetten... Op allerlei manieren doe het ook onder ons. Zegen het werk van de broederskerkraad met allen die ze terzijde staan. Gedenk ook hun dierbaren die toch ook vader, man, nog heel wat uren afstaan. Heer, zegen ze daarin. Allen die een taak hebben in dit deel van uw wijngaard. Wat het dan ook is. Heren, we doen het toch niet voor onszelf. En we doen het toch ook niet om maar, om maar bezig te zijn. Maar we doen het toch voor u. Althans, heren, daar gaat het om. Uw eer. Laat die ook vanavond opklimmen. Tot stichting en bemoediging van elkaar. Hoor ons gebed. In Jezus naam. Amen.